...van 1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In Brussel is een Nederlander aangehouden die ervan wordt verdacht... dat hij gisteren tijdens een ruzie iemands ogen heeft uitgestoken. De verdachte woont in België. Hij heeft bekend dat hij ruzie had, maar hij kan zich niets herinneren... over de ogen van het slachtoffer. De ruzie was in de nacht van zaterdag op zondag. Agenten vonden het slachtoffer op straat met naast hem een mes en zijn ogen. Gistermiddag werd de Nederlander opgepakt, heeft de politie in België nu bekendgemaakt.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 Volgens Monash wilde het bestuur zijn voorwaarden niet accepteren. Hij noemt het heel erg spijtig dat het PvdA-bestuur hem niet wil. De meeste skiepiesten zijn nog niet geopend... maar in skigebieden in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk... is al een pak sneeuw gevallen. De afgelopen dagen viel in de Zwitserse Alpen op hoogte al 20 tot 30 centimeter. Opzijds voor wintersporters wordt enthousiast gereageerd... op het goede begin van het wintersportseizoen. De meeste skigebieden gaan over een paar weken open. Het weer hier dan. De zon breekt op meer plaatsen door en het wordt vaker droog. In het noorden nog wel kans op een winterse bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Vannacht klaart het op en kan het een paar graden vriezen. Morgen overdag schijnt de zon met langs de kust kans op een winterse bui. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Dat staat door een ongeluk tussen Knoop Prins Prins Klausplein en Delft 4 kilometer. Er zijn twee rijstokken dicht. En helemaal dicht is de A29 Rotterdam richting Berghemstoon bij Barendrecht. Dan komt er een geschaarde auto met aanhanger. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Lund. Oh, wacht even, jongens, er staat wat te roken. Wat staat er in de... Wacht even. Oh, jongens, dat gaat niet goed. Wacht maar even. Heel even. Hè? Huh? Wat is doorgebrand? Blijf maar even zitten, dames en heren. Blijf maar even zitten. Geen, geen paniek. Nee, daar, daar, iemand heeft daar een peuk laten branden, jongens. Maar wacht maar even, wacht, blijf maar heel even zitten Jongens, roep even, die, roep even die technische mensen alsjeblieft Roep even, toe nou Schiet nou op, anders gaan die mensen naar huis Ja nou, ik, ik, ga, nee, ik ga zelf het podium niet meer op Ik blijf hier bij de nooduitgang Er, lopen technische, er loopt ook een brandwacht, jongens, daar Hallo mevrouw, hallo Wat is er aan de hand Mevrouw, kunt u misschien even kijken? We hebben wat problemen daar? Ik zou alleen maar gaan kijken, ja, ik zou alleen maar gaan kijken. Wacht, Mariem. Huh. Geen paniek, dames en heren. Geen paniek. Gaat niet hollen, gaat niet rennen, gaat niet hipventileren met z'n allen. Blijf op de plekken. De mensen op het balkon. Die... Oeh. Die zijn al neus. Er zit geen kip op het balkon. Even, we gaan even kijken wat er aan het handje is. We gaan heel even zoeken hier. Er zit van alles, hallo. Waar zit uw hoofd? Oeh, ja, ik dacht dat er moet de kop op zitten, hè? Wat is gebeurd? Wat ben u aan het doen? U zoekt de fout. Laat dat maar aan ons over, want de fout zit hier meneer. Hier is wij doorgebrand dus. Maar heren, laat maar even, ik weet wat er aan het handje is. Ga maar rustig zitten. Is namelijk uh, daar wat doorgebrand. Maar er uh, is kortsluiting in de meterkaas daarachter. En mijn collega loopt de meterkaas te zoeken. Maar het probleem is, achter is pikken donker. Dus uh, hij kan de meterkaas nog niet vinden. Dus uh, ja, daar hangt geen noodverlichting. Dus. Maar ik ga heel even, dames en heren. Ik ga, oh, er zitten nog meer mensen, zeg. Jongen, jongen, jongen, hoog. In de nok zitten ze. Ik ga even contact opnemen, dames en heren. met de ze zijn hier. Want dan gaan we heel even vragen of ze ons kunnen wijzen waar de meterkaas zich bevindt. Want... Uh, dan kunnen we het even snel opzoeken, allemaal. Uh, met van der Lensbroek over. Mag ik de brandweerkommandant, over? Meldkamer Rotterdam, zegt u het maar. Oeh, uh, met van der Leesbroek, uh, over. Uh, ik sta hier momenteel in het uh, nieuwe Luxor Theater, over. In Rotterdam, te weten, over. Bij een show van een mevrouw uh, T. Uh, Schouten, over. Mm -hmm. En uh, die show is op dit moment, um, over. Ja. Yeah. <tie> Nou, nou, dacht ik aan kortsluiting in de meterkaas, Maar het probleem is, uh, we kunnen de meterkaas niet vinden. Ik ben podium gehoord, want er zitten namelijk 2000 man die zitten te trillen naar zo rietje. Mensen zijn totaal de kluts kwijt, zijn enorm geschrokken. Dus gelukkig sterk op het podium. Maar mijn collega zoekt achter naar de fout, naar de meterkaas. Maar ja, we kunnen de meterkaas niet vinden. Kan u een team doorgeven aan hem over? Ja, ja. mag ik nog even uw naam? Nou? Huh? Wat zegt u? Uw naam. Nou. Mijn naam is uh, van de lunchbroek. Over? Ik dacht dat de heer Hoppenbrouwers dienst had vanavond. Oh, uh, dat klopt ook. Uh, Hoppenbrouwers had eigenlijk dienst, maar die heeft me met met gerolen. En waarom? Ja, dan kom, ja dan kom, hij houdt niet van keer schoten. O. Oh. Dus. Maar dat maakt niks zo. want nee, hij neemt volgende week dan hier, weer hier mijn dienst over. En wie uh, treedt er dan op? Uh, ja, dan heb je uh, Marco Bakker, ze combinatie met Amie van Emmerdingen. Oh. Ja, daar vind ik ook geen reden. aan. Maar uh, ik wil nu heel in zeggen, als u maar even vaart maakt, hè? want er zitten hier 2200 mensen uh, die willen natuurlijk graag dat de zo doorgaat. Ja. Dus ze zijn totaal in paniek, gelukkig ben ik hier. Ja. En, Zij, ja. Van de ook mag ja. ik weten, er hangt er een brandlucht. Ja, daar hangt een brandlucht, maar ik weet waar het vandaan komt. Uh, Eén van die muzikanten had de schoenen uitgetrokken. Ja. Dus, uh, ja. Maar alsjeblieft, maak nog even vaart, hè? want het is echt één groot paniek hier, hoor. Ja, ja, ja. dus uh, ja. moet u even doorgeven aan een collega. Ja. En wie geef ik dat door? Nou, Flip loopt achter dus. Want ik ja. sta op podium. Ja, Flip, Flip, Fluisschrapers. die heeft toch ook geen dienst? Ah nee, die had ook geen dienst, maar die heeft ook gerolen. Die houdt wel van die Tieletisch hè? Nou, nee, het was niet voor maar Ik kreeg thuis de schoolmoeder op visite. Leuke, oh. ja. Hij ja. zegt, ga liever werken. Ja. Dus als u het doorgeeft, heel graag. Wij gaan even schoenen. Dank u wel. Nou, u heeft gehoord, dames en heren. Geen paniek, alstublieft. Gaat niet hipventileren, blijf op de plekken. Huh? We gaan even wachten tot ze de meterkast hebben gemaakt en dan krijgen we weer overal licht. Want het is nu enkel noodverlichting, dus we wachten dat even af. Dus, ja. Ik kan mezelf misschien even aan u voorstellen. Is dat leuk? Ik kan u me zien zo. Ben ik in beeld? Ja? Uh, nou, uh, mijn naam is Loek van de Lunsbroek. En ik ben een vrouwelijke brandweerman. Dus, uh, ja, ja. Ik ben het enige vrouwelijke lid tussen de mannen. Dus één vrouwelijk lid ben ik. <laughs> ja. Ik heb ook een rokje aan. Had je gezien? Ik zou ik zou er niet mee schenen. Kijk, kijk bijschreien. Kijk de, de kan je zien. Ik heb hier een rokje. Zie je we? wel? Dat is wel leuk hè? Zie je? Hoe grappig. Dan hebben ze tegenwoordig hebben ze voorbraan. Mevrouw of oh wat even. Wat krijgen we nou? Kijk nou hoe gek. Kijk nou. Kijk, nee, ik heb hier heb ik licht. Kijk maar eigenlijk het omhoog schrei, moet je kijken, hè? Hier komt ook een plaats licht. Kijk. Waar komt dat vandaan, Dat is zeker een natuurverschijnsel. je ja. doe toch... Dus dat de een vlakje groter wordt? Ha, ha. Dat is ook... Het. Moet ik... Oh. Oh. Het komt van de sportlicht. Ik had niet gezien, dus de sportlicht. Ja, die schijnt tegen de maar, Nou ja, maar dat is een goed teken, maar dan is de meterkast gemaakt. Dat zeg alles. Nou, dan kunnen we door. Dames en heren, u ziet de brand, staat voor niets. Veel plezier. Ja. Dank u wel. Wacht, wacht, wacht, wacht! Geen paniek! Wat nou nog? Wij hebben nog geen geluid. U hebt geen geluid? Ja, wat heb ik ermee te maken? Ik speel niet op dat ding. Ja. Dan moet je zelf zorgen dat je spullen nodig zijn knap. Misschien een kromme fouten van natte perk. Kunnen jullie het je overnemen, overnemen als tweede? Nee? Ook geen geluid? Moet je dat nou zien standen? Je stelletje klunsen met z'n drieën. Allemaal geen geluid. Het lijkt wel amateur -tourneel. Nou, dan ga je maar zoeken naar de foutje. Je hebt twee minuten en uh, dan gaan we door met de show. Schacht. Dat verschrikkelijk. Alle vier 4 geen geluid. Wat een soortje ongeregeld, zeg. Of, of zou het kennen dat het uh, door de meterkast nog komt? Dat kan natuurlijk ook. Alle vier geen geluid. Nou, ik, ik vraag het even aan mijn collega. Wacht maar even, wacht maar even. Dan roep ik hem even op hierachter. Hallo Flip, Flip. Flip over. Hallo Loki, hallo Lucie. Hallo Flip, Flip. Hallo hallo. Lookie. Ja, Hello. Flip over, ja. Uh, ik sta hier momenteel op het podium. Maar dan hebben we dus wel licht, maar we hebben geen geluid. Dat, dat is niet heel mooi, ja. Dat is niet zo mooi. Dat is loei-dom, We ja, ja, zitten hier 2600 maanden te wachten tot die show ja, begint. Wat word ik toodlok? Je moet zorgen dat we de goede draden verbinden en die meterkast. Want het gaat erom, kijk. Ja. Ik zie hier namelijk een kabel. Ja, ik... En als en je dan beet hebt, dan zie je dat hij daar is doorgebrand. Maar dan moet je... Ja? Ik heb nog één rode draad. Nee, dan moet je vanaf blijven, dan krijg je... ik denk dat we moeten gaan evacueren we gaan de zaal ontruimen nee, wacht, wacht ik ga met u de regels doornemen anders wordt het één grote, grote ellende wacht even, pak even het boek erbij instructies ga, niet hollen niet, niet ventileren, wacht even we gaan even kijken uh, gaat u vaker naar het theater? ja, want de vaker u gaat de grotere kamer is de brand uitbreekt dus en dan zijn dit de regels om het paam te verlaten. Let goed op. Punt 1. In gevaar van brand of bommeldingen. Oh, bommeldingen. Oh, bommeldingen. Oh ja. Greep, greep dan altijd direct naar een blusapparaat zo dicht mogelijk in uw buurt. Nee, mevrouw. Dat dingetje van uw man valt niet aan de blusapparaat. Je hoorde haar gillen, hè? Huh? Nee, meneer, er zit ammoniak in de fitness de hel. Dus, dus, dus. Stap maar weer weg. Gaat om die rode ding derbje, heer ja, zo. Punt 2. Een gebruik in gevaar van nood, een nooduitgang. En had u al even gezien waar ze zich bevinden? Ja. Kijk, mee met mijn beide wijsvingers. U ziet hier echter. Ziet u ze? U ziet ze daar. En boven ziet ze ook. En boven ook. Dus. En voor mensen met een lui oog zijn ze daar. vinden zich onder de zetels. Of, oh nee, nee, dat is niet voor hier Sirka. Dat is alleen voor theaters in Praag. Punt 4. In geval van, let op hè, want dat kan voor levensbelang zijn. In geval van felle brand in de zaal, laat nooit gedrang of paniek ontstaan in de zaal. Nee, verlaat om de zaal altijd in alfabetische volgorde. Duidelijk, ja. En tenslotte, punt 5. Bij calamiteiten bellen we altijd. 1 in twee. twee. Heel goed. En mijn collega's staan direct voor u klaar, want een brandwacht weet. Brandwacht niet. Brandwacht niet. Kijk nou uit. Kijk nou uit. We hebben licht we hebben gelukt. Nog aan het muzikale kop. Kijk nou uit. En dit hier, dames en heren, geen paniek. Het is alleen maar een rookmachine. En dan gebruiken ze in elke show. Geen zijn veilig. Randmeester. Voor jullie door het vuur Wij helpen jullie uit de brand Jullie schuil, toch was dat? en Dit is OG Magic Let me see your hair and it feels like magic Like magic Walking on the path that is so clear. Never saw your face but I felt your need The window shied holding on to dreams that we once forgot. Stay together Ja, goedemiddag, luisteraars. Terug bij het uh, tweede uur van uh, Zandvoort lunst We gaan uh, overschakelen naar Dolly. Uh, want Dolly ja. heeft uh, zomaar iemand aan de telefoon. Als ik me niet vergis, Dolly. Klopt mijn informatie? Dat klopt helemaal. Ik, ik, ik heb uh, onze razende reporter en goede collega en is he vriend... Al, is hij al, nou alweer kwaad? Kwaad? Ja, je hebt het over een razende reporter. Ja, razen kan die hoor, hè. Oh oh Met zijn Rolls Royce. <laughs> Joop, welkom, man. Ja. Zijn oren doen het weer goed. Die zweert Ja, Ja, ja, ja. Ze, ja je klopt helemaal, want je zegt dat ja, het ene oor staat echt in de sfeer. Dus dat klopt. Ja, dat is waar. Hij heeft een antibiotica-kuurtje nu. Ja. Ja. O, ja. ja, ja, ja. ja. Joop, ik heb een LEL. Nou, het is geen Del, maar een LEL. Zo'n LEL heb je van je leven nog nooit gezien, zeg. Oh. Och, och, och. Ja, een beetje ontstoken. Ja, ja. Ik heb het gegaan eigenlijk, hoor. Ja, ja, ja. Je hebt me nou diep beledigd, hoor. Ah! <laughs> nee, ik, ik geef gauw het woord aan dolly, je hebt je geen last meer van me. Dan komt Ja, ja en, uh, en ik ga gauw het woord geven aan Joop natuurlijk. Want uh, als het goed is, gaat Joop ons bijpraten over het afgelopen weekend. Want er was weer genoeg te doen in Zandvoort. En ik hoop ja. dat jij ook het een en ander beleefd hebt... Uh, om even te vertellen aan onze luisteraars. Ja, ja, ja. Um, ik heb... Uh... Iets uh, heel positiefs en ik oh. heb er heel veel negatiefs uit. Oh jee. Nou, dat bewaren nou, we wel we voor een andere uitzending hoor, hey. nou, laat, nee, laat, ik, nee, laat ik daar nou maar mee beginnen. Want ja. uh, er uh. zijn vier sporten in Zandvoort uh, met vertegenwoordigde teams die wij uh, volgen in de kant. dat ja. is uh, voetbal, handbal, hockey en basketbal. Ja. En laat nou al die teams die wij volgen afgelopen weekend niet gewonnen hebben, zelfs iets gelijk hebben gezet, sterker nog, verloren hebben. Oh. Ik heb het dus, nog nooit meegemaakt. Er stonden de, dan stonden de sterren niet goed, Joop. Blijkbaar. Ja, ja. Lions heeft voor het eerst in bijna twee jaar een competitiewedstrijd verloren. Ja, maar ho, ho, want ze, ze speelden wel tegen de koploper, hè, gisteren? Dat zag niet ja, uit. Uh, mede-koploper. Soms ja. was ook koploper. Maar het was een belangrijke wedstrijd. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en die is, die is verloren. 66-61. Oh, ja. wat erg. Vijf puntjes. Nou, daar kan je maar beter ingemaakt worden. Ja, en ja. Nou, maar we moeten ze leiden, maar hopen natuurlijk dat... Uh, dat uh, want het ging over uh, het vijfde team van BV Amsterdam. Mm -hmm. En nog maar uh, een keertje een wedstrijd uh, uh, verliest of zo. Ja, en uh, anders moeten ze thuis uh, moeten ze ze aanpakken. En moeten ja. moet met een groot verschil gewonnen worden. Want anders uh, kan je weer een kampioenschap op je buik schuiven zoals twee ja. jaar geleden. Ja, ja zo, dat zou toch jammer zijn. He? Ja, nou, ja. Nee. hetzelfde geldt voor S.W. Zandvoort. die ja. is zaterdag uh, ook verloren in de uitwedstrijd bij S.W. Ja. En dat was dan pittig ook uh, 4-3. Dat vind ik nog een, een behoorlijke uitslag. Absoluut. En uh, ja, die moeten nu komende zaterdag gigantisch aan de bak om van ja. VVC te kunnen winnen. Want ja. VVC, ja. dat is mede-concurrent. Ja. Die speelde tegen de nummer 1, ongeslagen ja. en nog geen punt verloren, KGA. Pop, pop, pop, pop, pop. Uh, ergens uit uh, Zuid-Holland vandaan. Ja. En die, die wonnen ze met 4-1. En Sampen ja. moet zaterdag tegen VVC. Jeetje, en nou dat soms wordt saterdag, bikkelen. Mag Sampen soms, soms zaterdag verliezen. Ja. Dan wordt het heel erg moeilijk om de wens... De uitdrukkelijke wens van het uh, SW Zandvoel bestuur om kampioen mm -hmm. te worden, ja. kunnen we volgens voldoen. Ja. Ik ben bang dat dat uh, niet gaat lukken. Dus we moeten zaterdag echt aan de bak. Ja. Hetzelfde ja. is met, met, uh, met de handbal gebeurd. De handbal is uh, vorig jaar kampioen geworden, dat weten we. Ja. Ja. Die zijn gepromoveerd, die spelen nu in de klasse hoger. Ja. En die waren zondag uh, niet compleet ten eerste. Uh, een van de meisjes was, dames was op vakantie, terecht, ja. heeft de hele zomer gewerkt. En de andere, die is behoorlijk gebaseerd. Die heeft een... Uh, uh, ja, iets met... Met een... Met, met, met, met, hoe heet ding? Uh, hamstring. Och, Waar in ieder geval zes weken uh, mee zoet is. Ja. En die waren dus niet compleet. Die waren met z'n zevenen. Ja, en dan zit er maar één wissel. En toevallig, vlak voor rust, raakte een van de... De, de topscorers van, uh, van uh, ZSC van dit moment raakten gebaseerd, ook mm -hmm. behoorlijk gebaseerd moest mm -hmm. naar het ziekenhuis. Oh. Moet binnenkort een richt gemaakt worden om te kijken wat er aan de hand is. Mm. Ja, en heb je geen wissels meer. En dan, dan houdt het gewoon op. Het was een fysieke wedstrijd. Um, als dan ook nog een arbiter die normaal gesproken neutraal moet zijn, ook zich ermee gaat bemoeien en beslissingen, uh, laat ik het netjes zeggen, niet juist uh, nam. Ja. <laughs> Ja, dan houdt het top en dan verlies je. Dan kom je met zes punten achter de tweede helft. Je komt nog terug de drie punten, maar... Ja, ja dat heeft dus heel top. veel met loutere pech te maken. Ja. ja, en hetzelfde geldt voor de hockeyclub. Die moesten tegen de nummer 1 ook weer een ploeg die nog niet verloren had. Nog geen punten had verloren, helemaal niets. Dus alles gewonnen. Uh, acht wedstrijden, 24 punten. En Zandvoort, die, uh, die is echt in de, in, de, in de mood voor die eerste plaats. En dat kan met nog een tweede worden eventueel, maar... Ja. Die moesten dus uh, van Hoekse Waard winnen. Mm -hmm. Want dat ging in de eerste helft goed. Stond uh, stonden ze stonden met 3-1 voor in de rust. Ja. En daarna hebben ze geen, uh, geen punt meer gescoord. En Hoekse Waard vijf keer. Jeetje. Dan ja. verlies je gewoon met 6-3. Ja, ja, ja, ja. Dus nou. Het was voor de Sport uh, uh, niet bepaald een, een florissant weekend. Ik het Jammer. Wat wel florissant wordt, waar ja? de, uh, Zandvoort loopt. Dat is georganiseerd um, eigenlijk in de aanleiding van twee keren uh, dat, uh, uh, dat landelijk gebeuren met het uh, dat, dat Glazen Huis. Hoe heet het ook alweer? A serious Request? A serious Request, ja, ja. inderdaad, om um, uh, mee te kunnen doen. Ja. Maar men, de organisatie merkte gewoon dat men liever uh, um, wel wilde doneren, maar dan voor... Ja. Plaatselijke goede doelen. En mm -mm. dat hebben ze nu gedaan. En het was erg druk. Oh. Het goede doel was volgens mij de speelgoed vijfde lachende kikker. Ja. En daar kan een aardig bedrag naar overgemaakt worden. Fijn. Het was een 10- en een 5-kilometer loop. Erg ja. interessant als je van hardlopen houdt. Ja. En um, ja, het weer zat helaas niet mee. Maar wordt die daarop let. Men heeft uh, uh, lekker kunnen lopen... 10 ja. kilometer door de waardleidingduinen... en 5 uh, kilometer ging over de boulevard naar de zuid. Mm -mm. En daar gingen ze het strand op en weer terug. Aha. Dat Mooi. was gunstig. was goed. Ja. En dan uh, uh, zondagavond was ik bij... Uh, de op twee na laatste aflevering van dit seizoen... van Zandvoort Lacht. En ja. ik moet je zeggen... Dolly, ik voel nu 2 jaar, 2,5 jaar... Ja. en ik heb in die 2,5 jaar... twee keer uh, niet kunnen bij zijn... Nee. Maar deze was voor mij de beste tot nu toe. Oké. Okay. Grandioos. Ja. Hele goede humor. Ja. kan technisch vooral goede humor. Dus ja. Dat, dat kan ik erg waarderen. Uh, jonge mensen. Ja. Uh, een meisje van 13 die het uh, lef had om dat te doen. Meen je? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zo. ja vind ik echt lef. Dit was de eerste keer dat ze optrad. Ja. Het is ook een podium voor uh, beginners en gevorderden, gevorderden om hun grappen uit te proberen. Ja. Grappen uit te proberen op het publiek. Ja. Dat doen ze erg graag in Zandvoort. Zandvoort is vrij kritisch. En als je dan niet gelachen wordt, dan hoeven ze dat ook niet uit te proberen ergens. Nee. Um, maar de zaal was. Helemaal vol. Ik heb het ja. nog nooit zo vol gezien. Ja. Het was een uitstekend programma. Ja. En uh, het was echt genieten. Mm -mm. Leuk. Uh, de eerste komende is uh, weer in... december. Nou, 5 december. De eerste zondag. Ja. En dat is dan op... Uh, nee, dat is op twee na de laatste. Januari en februari krijgen we ook nog. Oké. Okay. Ja. Ontzettend leuk om naartoe ja. te gaan. Kost maar 6 euro. Nou, ja. dan heb je nou, echt ja. een avond lachen... Ja, maar je, je... Goede kwaliteit, grote kwaliteit. Ja. Er zat een, een, een Belg die maakte, die maakte het zo ontzettend bont. Uh, ja. Ken je die film van uh, de Police Academy, dat die, die, die uh, acteur uh, allerlei geluiden nadoet? Ja, dat het, ja. Nou, ja. Hij deed dat dus ook, maar ja. dan met, met die, die Humpenpaar muziek. nee, die muziek die, die mijn zoon zo goed vindt, uh, van uh, ID&T en zo. Oké. Okay. Super. Ja. Super. Ja. ja. Belgische uh, conferentier. Er was ook een Engelsman bij. Deed het ook ontzettend goed. Een Nederlander was uh, grandioos. Ja. En, en ja, die meid van 13 hebben we niet meer dan respect voor gewoon. Och, geweldig In, voor hè? Allemaal. Ja, ja. ongelooflijk zeg. Want ja, meestal moet je toch om, om uh, humor te kunnen maken. En zeker voor volwassen mensen. Toch wel iets wat levenservaring ja. hebben en daarin serieus over kunnen komen. Ja, en als je nou ja, dat als kind van 13 kunt presteren. Ja, er staat ja. een heleboel opgeschreven, ze kunnen hem nog niet uit de hoofd. Dat is heel niet erg. Ja. Ze moeten heel veel dingen leren. Ze sprak ja. veel te snel. dan heb ik ook die ellende. Maar dat wil ik gewoon te veel in een korte periode. Ja. Ja. Maar uh, ze, ze had de tijd ervoor. Maar dat moet ze leren. Uh, maar het, het, nou, het, het talent nou, was zijn. er dus. Sorry? Het talent had ze dus. Ja, zeker. Ja, leuk. Ja. Nou ja, dat ja. moet ja. ze zich gaan ontwikkelen. Hè? Ja. ja. Nou, misschien zit er nog een keer terug. voor, het, wie weet. Ja, ja zeker. Want, ja. Nou, dit is nou. eigenlijk uh, mijn, mijn weekend geweest. We oh. Nog even biljarten. Ook leuk. Ja. Laura ja. en Harding. Ja? voor het kampioenschap van, uh, van uh, Zandvoort. Ja, ook nog aan de gang. Ja, jeetje, min. Jij ja, gaat toch ja. ook tussen dikke door dikke en dun, hè, toch? Ja. Uh, vol <laughs> uh, volgende, week zondag, uh, volgende week zondag show komt jouw collega binnen in Zandvoort. Wie, Ruud Jansen? <laughs> nee, ik heb ook jouw collega. Oh, mijn collega. Ja, maar daar is er maar één van, hè? Dus ja, ik heb helemaal ja, ja. geen collega's. <laughs> maar en, en, wat wij overigens, uh, wat ik vond, uh, heb gelezen, ik weet niet hoe dat bij jullie is, doe jij dat in je eigen woonplaats? Ik ben uh, Sint in Zaanstad. Oké, okay, uh, ja. kom je ook binnen? Uh, op de Zaan, met een boot, met de echte okay. Spanje, die hebben ze released en, van. En wat, wat heeft het organisatiecomité daar nou beslist ten aanzien van de Zwarte Pieter? Dat ja, ze zo zwart, zwart zijn als roet. Ja, <laughs> zwarte Pieter. Nee, echt zwarte Pieter. Ja, tra traditionele uh, Pieter, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb vanochtend een, een, een, een uitslag gelezen van een onderzoek over ja. 223 Sinterklaas-organisatiecomitees. Ja. Ja. En daarvan waren er twee die waren uitgesproken voor de Roetpieter. Die gaan ook helemaal doen. En daar is nee. Heemstede bij. En daar stond ik echt versteld van. Ja. Ja. Amsterdam kon ik me iets bij voorstellen. Ja. Of het goed is, dan betwijfel ik. Ik, ja. ik hou daar niet van, van die idioterie. Uh, maar. Uh, en er zijn er 23 die hebben besloten... om af te wachten wat het eerste Sinterklaasjournaal doet. Het ja. voor dit is dat ding wit? is volgende week alleen maar zwarte, zwarte pieten. Ja, maar Joop, het kan niet anders. Want kijk, op tv, oké. Okay, maar in de kleine gemeenschappen, dat kan niet anders... in verband met herkenning. En ja, dan is maar, de hele magie weg, hè, als je herkend wordt. Kijk, als je uh, met het Sinterklaasjournaal... wat ontzettend goed bekeken is, dat weet je wel, Cheryl. Ja. Uh, geen... Uh, echte pikzwarte zwarte zwarte pieten zijn... überhaupt niet... dan hoef je dat ergens anders eigenlijk niet te doen. Nou, ben ik niet met je eens. Nou ja, ja mijn idee. Ja. We zullen het allemaal merken. Nee, bij ongeleg, Sinterklaas komen geloof ik witte. Sorry? Bij het, het, het journaal uh, komen geloof ik witte. Nou, ik hoop het niet. Ja, ja, ja. ja, ja. Echt Maar, maar ja. we zullen het meemaken... hoop ik eh, niet. Ja, maar, uh, zo is we het. het we, gaan we gaan er in ieder geval weer een van de feest de... van maken. Ja, ja, en een mooie uitzending in ieder geval verder. Dankjewel. Joop, ja, tot volgende week. Oké, tot gaan weer. Bye. Ja, luisteraars, en uh, voordat Dolly ons weer gaat informeren... ten aanzien van het uh, regionale nieuws, heb ik nog een primeur. Voor mij is het een primeur, voor, voor u misschien ook wel. We gaan luisteren naar een zangeres genaamd Helene Fischer. Ik heb zojuist van mijn uh, vriend Orno Hulshoff gehoord... dat ik daar ook nog naartoe kan in 2018 pas... Want ze moet een eind lopen. Ze komen wel lopen, het komt altijd lopen, dan komt ze naar een concert. Hè. Ze woont ergens in. Nee, ze komt aan, ook oh, even ook de Wacht even. Ze gaat even door de, micro even door de microfoon. Ik ja, ja. kan mezelf nou niet horen. Ja, ja. Stel. Nee, ik geloof dat ik had gehoord dat ze ergens uit Servië moet. Uh, of is eigenlijk. Ja, oh, zeg maar, maar helemaal ze is een al behoorlijk uh, bekend uh, ja. als uh, zangeres in Duitsland. Ik ben nou, als ik het nou mooi vind, dit nummer, dan, dan, dan overweeg ik. Dit nummer is een heel mooi nummer. Uh, samen zien ze dat met uh, Andrea Bocelli. When I Fall In Love. When I Fall In Love. It will be forever. No? Yes, daar no, staat. We want to bring out now a friend that has never sung with you before. And this young lady is a superstar in her home country of Germany and she is very excited to be here tonight to sing for you with Andrea. And we'd also like to welcome back to the stage our dear friend Chris Bodie who's going to play on this song. And from Germany, Helena Fischer. It's begun And too many like kisses Seem to cool In the warmth Of the sun This is love is ended before it's begun. Klaus, je hebt me overtuigd, Ja, ik hou er wel van, dat weet je ook wel. Ik ook. Uh, ja. Lekker deze easy listening ook. Uh, ja, en nou, ja, ook die Andrea Boccelli, Die stond natuurlijk al garant voor een uh, fantastische zang. Maar die dame ja. die kan er ook inderdaad wat van. En uh, uh, luisteraars die kunnen het natuurlijk niet zien. Ik wel op mijn schermpje. Ze ziet er ook nog zeer apathetelijk uit. Ja. ja. Uh, nou, uh, uh, misschien raak ik wel met je mee. Ja, dan ga je, dan ga je, nou, je, je hebt nog even, even bedenkt. Even oh, kan even even bedenkt. Even oh. Even <laughs> ik kan me nog bedenken. Maar we moeten eerst nog sparen voor een toneelkijker. Oké. Zitten we helemaal achter elkaar? Nou, dat weet ik niet. Nou, dat voor deze prijs. Dan, uh, dan mag, mag je wel je een beetje. wat ja. uh, voorin ja. uh, zitten. Uh, Dolly. Ja. je er klaar voor? Ja. Het nieuws. Bij Zeer Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, uh, normaal een uh, update, maar er is niet veel gebeurd. Het is een beetje komkommer uh, vandaag. Dus uh, ik ga gewoon een herhaling doen van het uh, regionale nieuws van half 1. En uh, dat nu om half 2 dus. Het Spaarne Gasthuis Hoofddorp is van de 36e naar de 25e plaats gestegen in de AD-ziekenhuis top 10. De vestiging in Haarlem-Zuid is juist gezakt van de 1e naar de 18e plaats... En uh, dit leert de dit weekend gepubliceerde lijst. Het beste ziekenhuis van de provincie is nu het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. En het Beatrix ziekenhuis Rivas in Gorinchem staat nu op nummer 1. Gisterochtend was de A22 in Velsen-Zuid enige tijd afgesloten door een ongeval...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 Enkele bestuurders negeerden het Rode Kruis en reden toch het afgesloten wegvak op. Deze zijn door de politie bekeurd. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond een kwart voor twee s'nachts... in Hoofddorp op de Vuursteen twee mannen van 27 en 28 jaar uit Ierland aangehouden...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 Nou, en zoals we Joop van Nes net al hoorden zeggen. dit jaar, het is al bijna zover, komt Sinterklaas natuurlijk met zijn Pieten weer naar Zandvoort. En zoals ieder jaar zorgen de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Zandvoort ervoor. dat Sinterklaas en zijn Pieten veilig aankomen bij de rotonde op het strand. Op zondag 13 november gaat dat gebeuren en de reddingsboot zal zo rond 12 uur aankomen. En uh, daarna gaat de Sint alle kinderen begroeten... en gaat hij met de pieten uh, richting het Raadhuisplein... en daar zal hij door de burgemeester zo rond kwart voor één ontvangen worden. En uh, tot zover het regionale nieuws, Charles. Dan gaan we door naar het weerbericht. Het weerbericht, het Westkust weerbericht... Uh, maar nu uh, helemaal uitgelegd, tot in detail, tot uh, over vier weken uh, aan toe door Dorit de Peerik. <laughs> Dat zou wel al lang weer bericht worden. <laughs> uh, nee hoor, het is deze maandag een aanvankelijk bewolkt en met af en toe wat regen. Vanmiddag komt regelmatig tevoorschijn, voorschijn, nou terwijl ik het zeg is hij er. En uh, is het even wat droger, maar later vanmiddag uh, komt het weer tot enkele buien. De stevige noordoostenwind neemt in kracht af en de temperatuur gaat stijgen naar maximaal 7 graden. Oh, wat magertjes hè mensen. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Lokaal is een bui mogelijk en bij een tot zwak afnemende noordenwind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt met kans op gladheid. Dus wees gewaarschuwd hè, voor morgenochtend vroeg als u de weg op moet. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien, zelfs met kans op hagel. En de wind gaat waait zwak uit het noorden. Nou, tot zover het nieuws volgens Rico Schreuder. Was het nieuws volgens Rico Schreuder. Het is nog altijd zo dat de liefde pijn doet. MUZIEK. Vooral als je het de eerste keer doet, dames. even een dansje maken, zo uh, kwart voor twee. We gaan alweer richting de klok van twee uur. Mensen, wat gaat het allemaal hard, Dolly? Dat is te hard. Top. Ja! <laughs> Ben je er nog? <laughs> je moet spelen. Oh, hey, ik was inmiddels. Ja, mag natuurlijk niet, hè, maar ik was inmiddels uh, al even bezig met andere werkzaamheden weer. Want vanavond hebben we weer vergadering. Oh, dus okay. Een CFM-vergadering. Oké. Okay. Dus ja, Goed. Ik ook weer uh, aan werken natuurlijk. Maar geef je David Bowie even de kans om zijn dansje te doen. Heerlijk. Het Bobby helaas niet meer onder ons en wat is dat toch jammer, want wat maakt die iemand toch een heerlijke muziek? Nou, de zon schijnt, eh, dan gooi ik er nog maar even de ritme van de regen tegenaan. maar nou, niet voor op de Nijs, maar Den Vogelburg. Ik zou zeggen, maak je geen zorgen, don't you worry about the thing, luisteraars. Want uh, het gaat niet meer regenen vandaag, ik zie het niet meer gebeuren. Althans hier niet, ik really. Misschien het oosten van het land nog wel, of het zuiden. Maar hier blijft het droog. <middels>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 De laatste plaat gaat er alweer in, luisteraars. Want uh, ik kijk op mijn klokje en het is alweer bijna 1 uur. Of twee uur, sorry, neem ik niet kwalijk. Uh, dus dat betekent dat uh, de rest van de middag. Uh uh, ik andere dingen gaan doen als radio maken. Ik weet niet hoe mijn Dolly zit. Of jij nog even blijft zitten hier voor de luisteraar. Dolly, dat je zegt, van ik ga nog een uurtje of drie door. Of uh, nou, nou nee, nee, nee, nee. Die speling heb ik vandaag niet. Want uh, ik heb natuurlijk uh, een kleinkind wat ik moet opvangen. En daar ja. uh, weer een les moet brengen. En het is een kleinkind klein wat je op moet... Het is niet zo'n groot kind wat je op moet vangen. Of is het echt je kleinkind? Het is mijn grote kleinkind. Jouw grote kleinkind. <laughs> en heb je het dan over Sam? Ja, ja, ja. ja. ja dus nee, Nee, dat, uh, ik, heb, ik heb straks de handen weer vol aan van alles en nog wat. Ja. En dat zeg ik dan vanavond uh, weer terug naar de studio om te vergaderen. In oh, een uh, ja. bestuursvergadering of zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, okay. ja. Nou, dus, uh, uh, ik, ik bedank zorg iedereen. Even, oh, sorry. Zorg, zorg even voor een nieuwe computer hier. Ach, <laughs> jongen, daar ben ik al zo lang mee bezig. Maar ja. ik ga weer, ik ga weer, ik ga weer inzetten. Ja, de luisteraars <laughs> kunnen sponsoren. Ja, zeker. Maar ook daar moeten we nog even een module in vinden. Dus ja, ja, ja. ja uh, gaan we ook weer over hebben. Goed, luister. Ik zou uit. zeggen... Ja, Dolly, sluit jij nou eens af. Gezellig. Ja, oké. Okay. Charles, ontzettend bedankt voor alle mooie nummers die je ons hebt laten luisteren. En het plezier wat je weer naar alle Zandvoortse huiskamers hebt gebracht. Nog zes seconden. Wow. Oh, nou, ik zou zeggen, tot gauw weer bedankt voor het luisteren. Hoi. Bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.